Dit is onderduivend nederwit met het NOS-journaal. Een rechter in New York heeft de directeur van een hedgefonds veroordeeld tot 11 jaar cel voor handel met voorkennis. Dat is minder dan de ruim 19 jaar die de aanklagers hadden geëist. Maar nog altijd een van de hoogste straffen die ooit is uitgedeeld in een voorkenniszaak. De steenrijke Raj Rajaratnam zou met een Galleon Group ruim 60 miljoen dollar hebben verdiend door handel met voorkennis.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 Groenlinks-kamerlid Peters heeft het kabinet opgeroepen om de startersregeling in de bijstand zo aan te passen... ...dat ook kunstenaars ervan gebruik kunnen maken. En een meerderheid steunt dat idee. Het kabinet wil financiële instellingen toch verbieden te investeren in clustermunitie. Tot nu toe wil het kabinet niet zo ver gaan. Minister De Jager schrijft nu aan de Eerste Kamer dat hij het mee eens is met de Senaat... ...dat clustermunitie onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt. Rond de jaarwisseling komt het kabinet met de nadere uitwerking van het verbod...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 Dan het weer, vannacht helder, vooral in het oosten mist minima rond 3 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar met 13 graden wel een paar graden frisser dan vandaag. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Alternative FM. The races in my head, I'm attacking the illusion of the stopping dressing mat. the rest of the head. Toch, denk ik, uh, vanavond... De Hé, hey, hij is er ook op tijd, zomaar! Ja, <laughs> dat is een keer wat anders, hè? Dan kan uh, ik het openingsnummer horen. Uh, ja, Nou, daar was ook erg lang, uh, moet ik je erbij zeggen. Dus uh, <laughs> acht minuten lang was dat. En dat waren ze Yellow met de race. En dat is niet geheel zonder uh, reden, want... Uh, wij uh, gaan aanstaande zondag de finale race doen. Uh, van een een of andere bouwketen uh, die dat uh, sponsort... We niet noemen, want anders dan hebben we een uh, groot uh, probleem. Maar je hebt de wikkers, nee, niet meer. De Karwei, de Gamma en de Formido. De Gamma. Het is de laatste, de Formido. Dan mag het wel, want als je meerdere bouwmarkten noemt. Ja, maar die Races hebben gewoon die namen. Dat heb je ook nog. Het zijn de Formido-finale Races. Dan mag je het gewoon noemen. Dan maak je geen reclame meer. Dan mag ik het gewoon noemen. Ja, precies. Bouwketen. Zonder dat je Gamma en Praxis. Praxis, noem ze maar op. Precies. Oké, goed. Dit was Yellow, The Race. 1983. 82-83, toen braken ze echt door. Een duo uit Mainz, Zwitserland: Dieter Maier en Boris Blank. En ze hebben ook uh, wat, wat ja, remixen gedaan. En ook bijvoorbeeld een nieuw nummer van, uh, of een, nummer, een bestaand nummer van. Julie Bessie hebben ze op, uh, opnieuw bewerkt. The Rhythm Divine hebben ze op een gegeven moment op, uh, uitgebracht. Halverwege de jaren tachtig hebben ze dat een keer gedaan. En dat leverde toch ook wat succes op. Bijvoorbeeld deze ook. De race. Er staat op YouTube een hele leuke clip. Met allerlei grote klappers. En ze staan ook bij mij dus nu op mijn profiel van Facebook. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Maar dat is uh, de lange versie die je hebt gehoord. En die dateert alweer van 1988. Nou, het is een beetje de enige paar uitzonderingen dan daar later, Maar we gaan het uh, wat meer hebben over de singer-songwriters. Want het is tenslotte de tweede donderdag van deze maand. Uh, het, het leuke was uh, dat we hier een een avondje hadden gepland met uh, Stefan Simmons. maar Stefan kon een wat lucratief optreden doen in Eindhoven. En wie zijn wij om dat tegen te houden? Want ja, hij uh, bekostigt alles uh, zelf al. Zijn eigen uh, tournee of in ieder geval zijn doorreizen in, uh, in Europa. En als je dan op een gegeven moment als hardwerkende muzikant uit de States uh, ergens geld kan verdienen, dan moet je het zeker uh, doen en dat uh, gebeurt dus ook. Dus hij uh, komt niet, maar hij heeft wel aangegeven dat wanneer het weer zich gaat voordoen en hij is weer in het land, dat hij dan hier uh, bij ons uh, langs gaat komen. Dus dat, uh, dat, dat kunnen we dan wel uh, vertellen. En dat is dan misschien ook uh, eventjes het nieuws over Steven Simmers. Maar we gaan uh, kijken of we nog uh, wat van hem kunnen vinden straks. We gaan hem zeker uh, ook hier in uh, de Ether uh, promoten. En als dat niet via de Ether gebeurt, dan doen we dat wel via de uh, gebruikelijke kanalen. Via het World Wide Web. Toch? Ja. Ja, want uh, we hebben ook een, uh, een uh, website waar het een en ander op te volgen is. Je kan een livestream aan uh, slingeren en dan kan je alles horen. En dan kan je van mijn part ook in Titjerksterende deel zitten of ergens in het diepe zuiden bij, bij Vaals, bij de Vaalse Berg. Dan kun je ons ook nog beluisteren als ze dat zou willen. Maar dat is een ander verhaal. Oké, okay, dus de kop is er uh, op dit moment af. Uh, ik heb ook uh, begrepen dat er één singer-songwriter, en die is hier ook twee keer geweest, uh, al tot bloedend toe uh, op het uh, gitaartje heeft uh, staan spelen. Dat is uh, Ganna. Uh, dat heeft alles met uh, de NS Festival tent te maken, uh, tournee. Om ergens uh, ja, min of meer op 3FM uh, te kunnen komen. Uh, daar uh, heeft zij, uh, zij heeft, uh, toch behoorlijk uh, heftig gespeeld. Dat zag ik net even voorbij flitsen. Maar ook Ganna zit in dit programma. Dus dan weet je dat ook alvast. En voor de rest, ja, we zien wel waar het uh, strandt uh, vanavond. Uh, geen... Een bijdrage van Jarl vanavond. Die is er niet. Dus dan moeten we het zelf even oplossen. Dus ik ga zo direct eventjes kijken of er nog een, een eerder bedacht nachtverhaaltje van hem is. En dat ga ik dan zelf voordragen. Volgende week is hij er ook. Dan is hij er ook. Als het goed is. De 20e doet hij wel. En de 27e dan is het weer de buurt aan Suzanne. Dus dan kunnen we weer gewoon weer een gedicht van Suzanne weer verwachten. Want dan is het weer de laatste donderdag. Dus dat eventjes voor de mensen die poëtisch en eventueel ook nog uh, ergens anders wat uh, voor aangelegd zijn. We kunnen dat allemaal hier uh, regelen bij Alternative FM. Uh, ik zie ook uh, trouwens een hele leuke clip circuleren van Kashmir Hakim. The Sound of Revolution. Het is ergens opgenomen in Amsterdam. Um, het is een beetje een uh, rauwe bewerking. Maar we gaan hem toch zeker even laten horen straks in uh, deze uitzending. Ja. En uh, de kwaliteit is redelijk oké. Okay, dus dan kunnen we hem uh, wel gebruiken. En we gaan natuurlijk ook... Andere muziek draaien van singer-songwriters. Bijvoorbeeld deze dame. Die staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Ze heet Angela Moira. En dit nummer... Ach, dat is zo so mooi. T4-1 en Who's Tomorrow. One, two, three, Uh, zoals we er eigenlijk ook uh, echt uh, kennen, denk ik eerlijk gezegd. Uh, zij uh, heeft uh, dus uh, meegedaan aan uh, de social media battle. Om natuurlijk ook op uh, 3FM uh, te komen. Ik weet niet hoe het uh, precies is afgelopen. Ik geloof dat ze het een paar stemmen na net niet gered heeft. Uh, maar uh, ja, je weet het maar nooit. Of er op een, een of andere manier uh, toch een mouw aan vast te knopen is dat uh, ze toch op 3FM uh, terecht uh, gaat komen. Maar ja... Uh, uh, dit was natuurlijk al, al heel wat. Uh, het nummer dat heette trouwens... Syrup and Rain. Ze heeft het hier ook nog uh, gespeeld. Bij ons in uh, de studio. Um, gebeurde op een zondagmiddag. Ik zie hier trouwens ook een uh, plaatje. Wat ik uh, wat, uh, wat gemaakt heb. En dat heeft ook uh, te maken met de NS Tryout Festival. Uh, dat, daar, daar heeft het uh, mee te maken. En hier staat ook. Voor de eerste keer in acht jaar. Bloedspitters op mijn gitaar. Wat een enthousiasme. De dank is dus aan uh, de Nederlandse spoorwegen. En de dank is ook uh, aan uh, een aantal mensen. Zoals Evert Zeevalkink. Juren King. En Leon Smits. Dat zijn uh, onder andere de mensen die uh, ja, daar ook uh, aan meegewerkt hebben. om het een en ander uh, in de steigers uh, te zetten. Dus dat heeft uh, Ganna uh, min mm, ja, of meer bereikt. Er staat nog een foto van haar op haar eigen profiel. Maar als je bijvoorbeeld uh, uh, zegt. Uh, een beetje een fan bent. dan ga je natuurlijk naar uh, de eigen muziekpagina. Uh, Moet je hem wel even liken. En dan kan je gewoon verder. En over liken gesproken. Hoe zit het met, uh, met ons? Ja. Het schiet niet op. Niemand lijkt het. Nee, nee, dat wordt, dat, nou, we, we gaan kunnen dan, wel stoppen, ja. Nou, we hmm. gaan niet stoppen, we gaan gewoon nog door. We gaan tot een the die bieder in. We zijn dan de uh, bleeding edge, om het maar zo te zeggen. Dat maakt niet uit. Uh, uh, daarvoor, overigens, hoorden we een ander uh, singer-songwriter. Moet ik eventjes uh, gauw kijken welke dat was, want anders dan ben ik het weer kwijt. Ach, ja. Het wonderschone nachtegaaltje uit Amsterdam. Angela Moira met uh, Who Knows. En dan moet ik nog eventjes daar uh, even verder uh, bij kijken. Maar ik heb de titel. Over... Ook, uh, het is ook weer typisch Jaap Koper. Die het dan weer niet uh, paraat heeft. Grijf, fijn hè, fijn hè. Uh, dat nummer dat heet natuurlijk Who Knows Tomorrow, inderdaad. En zij is dus te zien op het, uh, de Grote Prijs van Nederland in de finale. Samen met uh, onder andere. Juri Zwart die zien we zo dadelijk nog in de uitzending tegenkomen. En the Night met onze eigen de Groot. Hier uh, vlak uh, bij ons. Dat is een beetje de buren in IJmuiden. Daar, nou, daar komt ze niet oorspronkelijk vandaan. Ze komt uit Heemskerk vandaan. Maar goed, uh, ze woont in IJmuiden. En uh, nou ja, daar, komen, daar, uh, daar heeft al een illustere voorganger al gezeten. Dus wat dat er gaat, uh, zal de uh, Groot misschien wel in goed gezelschap zijn. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Of uh, de jury daar net zo over denkt. Wij vinden, wij zijn wel overtuigd, toch? Ja, ja toch? Ja Nou ja, is, uh, duidelijk uh, Nog iets spannends beleefd uh, trouwens Marcus Nee Was het uh, Another Day at the Office? Echt? Nou ja, niet helemaal maar niet iets, uh, uh, niet, niet, iets speciaal, niet iets noemenswaardigs. Niet iets uh, noemenswaardigs. Nou, dat is wel jammer eigenlijk. Want uh, vorige week hadden we hier... Uh, uh, ja, konden we het een en ander vertellen over Steve Jobs. Die uh, helaas ons ontvallen is. Ja, nou is uh, Blackberry aan de beurt geweest. Ja, oh ja, dat is trouwens wel een leuk uh, verhaal. Uh, Van uh, wat kan mijn uh, machtentron wel en jouw Blackberry niet? Bingen! <laughs> nou. Pingen, ja. Ik heb het vanmiddag gehoord bij Veronica. <laughs> dat is een hele leuke mop, was dat. <laughs> oh, ik heb niet van Veronica, ik heb ah, ik hem ik heb, ik heb, ik heb gehoord. Ik, bij, bij de mannen van, van Zomeren en consorta daar heb ik hem gehoord. Maar hij was wel leuk. Uh, het is, het is, ja, maar het lijkt alsof iedereen gewoon verslag af is als dat BlackBerry niet, uh, niet doet. Vroeger. Dan deed je niet anders. Dan ging je gewoon met uh, rooksignalen ging je naar de buren. Ja, het was, het, je... Nu was het echt. Oh shit. Ik kan er alleen nog maar mee bellen en sms'en. Ja, Krijg uh, de telefoon voor bedoeld? Ja, daar is hij. In, in eerste aanleg voor bedoeld. Nee. Maar tegenwoordig moeten we er en uh, mee faxen. En we moeten er mee mailen. We moeten er mee op internet kijken. We moeten af en toe nog een beetje onze sociale contacten op. Uh, in WhatsApp ja, Whatsappen. Uh, netlog. Facebook. Met uh, Wiki. maar op. Dat moet ik ook nog allemaal even bijhouden. Dus ja. Dan, uh, dan schiet het al aardig op natuurlijk. Op die manier. Nou. Uh, ik, uh, als we het over uh, een beetje, beetje, beetje leuke dingen hebben. Chris Kok. Hij gaat uh, binnenkort uh, nog een uh, stukje spelen in Paradiso. Ik weet even niet uh, gauw, hij heeft uh, meerdere bands waar hij mee speelt. Maar ik ben even kwijt uh, met welke band dat is. Hij zit er in uh, verschillende. Uh, en dan, uh, ja, dan moet je het maar net weten. Maar goed, ik zal het uh, straks wel even vertellen met, uh, met welke band die uh, daar staat. Het is in ieder geval een band waar hij mee uh, in de race is voor de Amsterdam Popprijs. Want dat is dat de, de avond waar het om gaat. zondag. Even de 23 oktober in uh, Paradiso, dan uh, gaat het gebeuren. Daar uh, speelt hij dus uh, voor een finale plek uh, voor uh, de Amsterdam Popprijs. En dan uh, wordt duidelijk of hij uh, daar met die band ook uh, de eer mag op gaan strijken. Hij uh, is niet meer in de race voor de grote prijs van Nederland. Dat is wel jammer, want ik denk dat uh, de man uh, enorm veel uh, dingen uh, in huis heeft. En uh, over Chris Kok uh, gesproken. Hij komt uh, samen met Donata Caraccio en Marnix Dorrestijn en dan hebben we het over Ubich. Ik kom op 27 oktober hier naar deze studio. Dan gaan we praten over de EP die uitgebracht is. Dat is niet vorige week, maar de week daarvoor heb ik eventjes bij de winsten getuige mogen zijn van de, ja min of meer de EP die ten doop werd gehouden. En het was een pitterend optreden, dat kan ik je vertellen. Dus dat wat er wat dat gaat, was het heel erg leuk. Maar we gaan even naar Chris, hoe die klinkt op zijn eigen akoestische gitaar. Hier Sounds of Siren. At midnight our friend call me on to say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 I'm The asleep. Shit Ja, dat was het zeker. En ik ben er inmiddels achtergekomen dat die band, die heet The Civil Union. Daar heeft het mee te maken. Chris Kok en Civil Union, die spelen dus in Paradiso volgende week zondag. En daar spelen ze voor een finale plaats in de Amsterdam Popprijs. Vorig jaar trouwens gewonnen door de dame die we net hebben gehoord. Jori Zwart. Aha. Ja. Een leuk bruggetje. Meteen ook. Uh, en deze Jori Zwart. Die staat 19 oktober weer. En dat heb ik dan ook weer eventjes uh, heel gauw uh, eventjes bekeken. Uh, die staat uh, 19 oktober ook ergens uh, te spelen. Zal ik eventjes heel snel even uh, daar naartoe gaan. Uh, 19 oktober in het Burger Weeshuis. Een solo optreden daar. Dus mensen die uh, graag Jori Zwart uh, wat willen, willen zien. Die moeten dan even daar naartoe gaan. Die kunnen daar terecht. Dus dan weet je dat ook weer... Uh, als het gaat om... Uh, het optreden van... Jori zwart. Ja, ik zie ineens een uh, iemand die iets uh, leuk vindt. Het maar die... Burger Weeshuis. Ja, Halen, ja, ja, Burger voor Weesh. hamburgers gemaakt van koeien die hun ouders verloren hebben op jonge leeftijd. Ja, dat, dat is een onderschrift van, uh, van een van de mensen die, uh, die daar willen <lacht> die daarop gereageerd hebben. Nou, ik zal je nog wat laten zien, want dit is, dit is, dit is wel hilarisch wat ik, uh, wat ik heb meegemaakt. Uh, een, van, uh, de, uh, ja, een van de voorlopers van dit uh, programma, dat heette de, de ZOE. Uh, presentatrice van dat uh, programma was Simone. Man. Maar wat heeft hij nou gedaan? Die heeft een foto gemaakt van een slak. Nou, wat er gebeurd is, ik weet het niet. Het was een, heel, het was een hele digitale uh, muur uh, met allerlei teksten van mensen... Die, uh, die hadden op een gegeven moment bedacht van... Uh, wat is dit? Nou, het is, uh, dat plaatje is geschoten bij het Dirk Buwalderplein. Dat is de rotonde als je, zeg maar, uh, Zandvoort binnenkomt rijden. En dan, nou uh, oh ja, daar is het uh, geschoten. Dat is uh, waarschijnlijk op, uh, op een stukje stoep. Uh, daar heeft ze een plaatje gemaakt van een slak. Zo heel, heel mooi gedaan. Echt een mooi mooi foto is dat geworden. Nou, daar, daar, daar kwamen een aantal uh, reacties op. Uh, ene van, uh, die zei, ja, die is op weg naar het circuit. Toen kwam... Uh, onze schrijver die een paar weken geleden zijn boek uh, ten doof gehaald, uh, Marco mes. Fuck een auto. <lacht> Dan uh. echt op zo'n hele langzame manier. Nou, er was er nog iemand uh, die hem uh, die heel erg uh, leuk had op een gegeven moment. Uh, die zegt, was ik er bijna thuis het gas vergeten uit te zetten. Kun ik weer terug. Back in two weeks. <laughs> nou ja, uh, dan dat, dat, dat, dat het verhaal is dat uh, Simone ook nog een beetje werkzaam is op een bus. Uh, dus wat had ik erbij gezet? Ja, de gang van je bus is. Dan denk ik dat je beter maar thuis kan blijven. Maar ja, uh, dat is, is niet erg uh, positief. Maar uh, we gaan nog even door. Want de, de, de echte... Uh, ja, daar, daar kwam er nog een van mijn kant dan nog. Van... Uh, dit is er ook wel één. Deze persoon is op weg naar Erik Wijs van het Park Zandvoort voor de introductie van een nieuwe raceklasse. Het zou maar kunnen natuurlijk. Hè? Maar uh, de leukste, die is toch echt, echt werkelijk waar. Die is toch van uh, Marco Tomei, De uitsmijter uh, van, van, daarom doen we hem als laatste bewaren. Maar schat, waarom moet ik nou weer boodschappen doen? We hebben toch alles in huis. Hoe bedoel je? Ik moet niet overal zout opleggen. En slijmer tegen me zeggen vind ik echt beneden je stad. Ja, die was echt heel erg geestig. Dus, dus ja, Mooi als het om gaat, een slag gaat. Ja, als het om een slag gaat. Had Marco de mis had dan toch wel de mooiste van het uh, hele spul. Maar ja, hij is ook schrijver. Ik bedoel, dan, uh, dan weet ik ook uh, dat je daar ook iets mee kan. Maar het is... Uh, maar om het even. En ja, ik uh, vind het uh, vind het een uh, machtig medium. Uh, dat, dat hele verhaal van uh, van Facebook of huis of noem maar wat op. Uh, ja, uh, want er gebeuren zoveel dingen. Je kan uh, trouwens ook de dan de optredens lezen of de belevenissen van. Mensen uit de popmuziekwereld, om het maar zo te zeggen. Uh, deze vind ik ook wel aardig. Uh, gespotten door Alex uh, Wazinski. Die uh, wilde op de thee komen, maar zo te zien uh, was hij net even bezig. En dat uh, is dan een foto uh, gemaakt in de warme buurt. <lacht> dat vind ik dan ook wel, vind ik ook wel geestig. Ik denk, ja, dat is, uh, dat is, wel, dat is wel grappig. Dus <lacht> Hij, hij heeft hem. Ja, nou, dan, dan zou ik hem ook maar leuk vinden. Want ja, dat gebeurt dan ook. Uh, goed, we, we hebben genoeg over de sociale media het, uh, gehad. Dan gaan we weer even naar de muziek terug. En uh, ik, ik had net uh, dus uh, Joris Zwart. We hadden Joris Zwart. Uh, dan gaan we eventjes. Uh, een stukje muziek uit de CD-speler pakken. En dat is. Uh, links of rechts? Nou, ik denk dat het... Uh, ik weet niet wat je nog uh, meer hebt klaarstaan, uh, links en rechts. Nou, nee, ik heb iets van Jeff's ja, special nog klaarstaan, blijkbaar. Ja, heb je ook nog. Dat doen we straks in tweede uur. Mag we gaan eerst uh, met uh, Jon Carthouse uh, even aan de gang? Is dat goed? Ja. Dan gaan we daarmee uh, beginnen. Chasing Dreams. Chasing Dreams. your own way. The things you did, the things you said. And everything was not enough. The old don't see the sky above. Bigger, a lot more and longer. You did the things you wanted to. No fear. Higher, better, faster, stronger. I wish you were a I wish you were a little longer here but you were chasing dreams Chasing dreams We shared our dreams and what we wanted I followed dreams but you, you haunted them I love you for the friend you are Forever like a guiding star Things you wanted to know there. Higher, better, faster, stronger. I wish you were a little longer here. But you were chasing dreams. You are chasing dreams. Shadow dreams and what we wanted. I followed dreams, but you, you haunted them. I love you for the friends. You are forever, like a guiding star. Bigger, a lot more, and longer. Did the things you wanted to, know fear. Higher, better, faster, stronger. I wish you were a little longer here, but you were chasing dreams. Chasing dreams, you are. Jason. bent, komt ergens uit het oosten van het land. Arnhem, Zwolle, dat, uh, dat werkt. Uh, oh jee, nou hebben we wat uh, geluid van, uh, van een een of andere promo video van de wintertour uh, die ze gaan doen in 2011, want ik heb even de website aangeklikt. En Misschien ook een leuk villertje. Ja, Zullen we even kijken? Ja, uh, laten we maar even lopen. Laten we even lopen. Even kijken wat er uh, wat erop staat. Nou, er staat een vogeltje op in een kootje. Ik denk dat er iemand heel creatief bezig is uh, geweest om een, uh, een promotievideootje in elkaar te zetten. Ja, ik vind de muziek wel leuk. Ja, dus even, even, horen, even horen wat ze, wat ze, wat ze, wat ze gedaan hebben. Van uh, wat we net hebben gehoord Van uh, Birds of a Feather Dit, uh, dit, nee. uh, dit stuk Het uh, klinkt ook een beetje in, uh, in deze stijl uh, Ik, vind dat ze ik ook... vond het vrij anders klinken Dan wat ja, we net gehoord hebben ja, ja, ja, ja. Maar ja, ze maken wel gebruik van een beetje datzelfde soort uh, ja, Op een, een of andere manier maken ze wel daar Een klein beetje gebruik van En ik vind ook uh, dat deze ja, Een tijdje ook niks uh, van ze gedraaid En ook ja We doen het nog steeds met die EP uh, Maar dit, dit is uh, heel erg leuk uh, gedaan uh, Ze hebben dit uh, opgenomen in de buurt van een, uh, nou sterker nog, in een uh, rondom een verlaten boerderij in Putten. Daar hebben ze dit, deze video uh, uh, min of meer geschoten. En ja, uh, er is nog, uh, nog het een en ander wat ze nog hebben uitstaan. Uh, ze gaan um, op 17 december gaan ze optreden in uh, Camping Rode Haan in Warfhuizen. Dat is uh, eind van dit jaar. En dan kan je dus uh, min of meer ook op een bijzondere uh, locatie een optreden laten verzorgen ja. door deze band. Dus... Wil jij ook zo'n bijzondere optreden in je boerderij, boottuin, badkamer, schuur? Keuken, bos, spookhuis of waar dan ook. In december en januari willen wij graag alle onverwachte hoeken van het land ontdekken. Plekken waar wij anders nooit zouden optreden. En jij kan, kan ons hierbij helpen. Het is vrij simpel. Kies een datum. Dat kan je op de website. Zoek een locatie en vertel ons een plan via info Juist, ja, Marcus, je, dat heb je netjes even gezegd. Uh, want de, de, het, het, het heeft ook zeker wel de aandacht uh, hiervoor uh, om, om wat meer uh, ermee te gaan doen. Want uh, de band is uh, nog steeds bezig en ja, ze, hun oorsprong kwam ergens uit Zwolle. Maar ze hebben het uh, vrij uh, goed in elkaar zitten, die, uh, die videoclipper. Klinkt ook echt uh, gewoon uh, ja, een strak geluid, vind ik ook nog. Dus we gaan eens dus even kijken of we nog uh, materiaal uh, ergens uh, kunnen krijgen van, uh, van de band. Want ja, het is natuurlijk wel, uh, wel heel erg leuk als we die. Uh, als we meer van, uh, van dit uh, kunnen, kunnen krijgen. Maar goed, uh, dit, dit, dit is dus uh, de clip. We hadden net uh, zeg maar de, de, het nummer uh, Birds of Feather. En dat uh, betekent dat de tijd is. Uh, hoe laat is het eigenlijk? Hè? Want uh, ik geloof dat we er alweer tegen negen uh, ja, uur aan zitten. Dan gaan we zijn eventjes uh, de laatste doen. Dat is uh, meneer Rupert Blackman. Ik heb uh, begrepen dat hij uh, op radio 2 uh, te horen is. En dat, dat is leuk, want dan hebben we in ieder geval uh, weer, uh, weer iets om uh, over te melden. Uh, Rupert Blackman gaat uh, iets doen op radio 2. Dat gebeurt op zondag 1 uur dan smiddags. Dan gaat hij een akoestisch spelen. Nou, tot aan het nieuws van, uh, van 9 uur hebben we hem nog. Hier is If You Only Knew. <gul> where I belong. It's been so long since I heard her sing that song. It's been so long since I felt at home. We wandered through the rain. I was holding on her pictures in my hand. It's been so long since my